Beste vrienden, mag ik u allen welkom heten. En dan vooral Lode Goede Goeiedag, hallo, hallo. Dit gaat een, een heel vreemde opname van de Canada-draai zijn, want uh, het is nu nog 2010. Ja. En ik denk, eer dit goed en wel afgewerkt is en op het internet staat voor iedereen om te beluisteren, dat het al uh, goed en wel 2011 gaat zijn. Juppie. Dus, uh, we zitten nu in een soort uh, tijdsruimtecontinuum waar... Uh, Achteraf van alles over te zeggen zal zijn, want we zijn het hier ter plekke aan het verzinnen. Uh, los daarvan willen we het toch over een paar dingen hebben in de Canada draai van uh, deze aflevering, of in deze aflevering. Mm -hmm. Uh, ...namelijk uh, wie de eerste aflevering, of aflevering 0 eigenlijk, van onze podcast beluisterd heeft... ...de befaamde aflevering 0 jawel. Ja, voilà, die weet waar het ongeveer over gaat. Lode verhuist naar Canada, dat zal in 2011 gebeuren en nog niet zo heel laat in 2011, eind februari om precies te zijn. Ja, klopt. En ik heb intussen ook een paar dingen meegemaakt. Ik ben eens uh, in het buitenland geweest op een paar plekken voor uh, werkgerelateerde toestanden... Op dienstreis. Uh, op dienstreis, die ja, is, ja, ja, ja, absoluut. Ja. Uh, in München en in Liverpool, en vooral Liverpool, daar wil ik het vandaag eens over hebben. Maar ik wil het eerst, omdat we toch in dat uh, tijdsruimte-continuum tussen 2010 en 2011 zitten, ja. het eens hebben over het feit dat het nu ongeveer uh, boah, half elf s'avonds is. We doen, we doen dit graag in het donker, uh, deze podcast. En over een paar uur al, om uh, half vier, vier uur deze nacht, zal ik in de auto zitten met heel mijn hebben en mijn houden en mijn hele kroost ook vooral. En dan zijn we onderweg naar Zwitserland, want we gaan daar naartoe om uh, nieuwjaar te vieren. Dus jij, jij vertrekt over een paar uur met de auto. Nou, een een elk zinnig mens zou dan nog proberen te slapen om die lange rit en zo te kunnen uh, uitvoeren. En jij zit de podcasten en zo ja. ja, maar ik heb ook een soort plichtbewust gevoel Tegenover mij. <laughs> Respect, Floris. Zeg maar vertel, jij gaat dus naar Zwitserland. Um, heb ik je nu goed begrepen dat je dat nieuwjaar gaat um, vieren? Dus jij gaat de, de overgang uh, meemaken in Zwitserland. En dat is met vrienden? of Hoe, hoe moet ik dat zien? Maar we hebben de goede gewoonte om elk jaar op een andere plek nieuwjaar te vieren. Wel met altijd dezelfde vijf koppels. En meestal is dat in een van de huizen van die koppels. Waar we dan met de, de hele troep, met alle kinderen en de hele hoop naartoe trekken om daar een heel fijne, gezellige avond te beleven. Uh, ik woon in Sint-Niklaas en de meeste van onze vrienden ook of daarom trent, dus daar speelt dat feest zich meestal af. En één koppel woont in Zwitserland al jaren intussen en die komen altijd naar België om uh, oud en nieuw mee te maken. Ja. Maar nu werd het de tijd dat we met de hele meute naar Zwitserland trokken en dat gaan we dus ook doen uh, met, die, uh, met die vijf koppels. of enfin, één koppel woont daar dus en met de andere vier koppels trekken we uh, in de loop van uh, deze dag, deze nacht naar, uh, naar Zwitserland om daar ja, al een paar dagen te acclimatiseren, want dat is toch een, uh, een heel andere plek dan waar we normaal zien zitten. Dus dat gaat wel nodig zijn. En um, we zijn met uh, tien volwassenen en vooral ook met elf kinderen. Dus dat gaat een uh, uh, serieus bakje vol worden. En dat gaat die mens uh, toch niet allemaal bij, bij hem thuis opvangen? Of, of, uh... Toch wel. Toch wel. Ja, die mens heeft een, heeft een klein optrekje gebouwd in Zwitserland en we kunnen daar allemaal logeren. Dus we zijn, uh, we zijn ook zeer benieuwd naar die, uh, naar die geweldige nieuwbouw. Ja. Um, en daar gaan we dus uh, oud en nieuw doen. Uh, zoals gewoonlijk verdelen we ook de taken wat het, uh, het eten en het drinken betreft, en de aperitiefjes en zo. Dus er zijn nu al mensen duchtig aperitiefjes aan het verzamelen om over een paar dagen in Zwitserland te kunnen afwerken en consumeren. Uh, er is uh, een, een Wii voorzien om de avond uh, zeer enthousiast op te vullen met allerhande fijne spelletjes. Een kiwi of zoiets. Een ski voilà <laughs> Of een, een bowling of een tennis-Wee voilà. Er zal in elk geval gespeeld worden, want daar we het uiteraard voor ja. De rit zal zich deze nacht uh, voltrekken Ik vertrek rond vier uur vannacht met, uh, zoals ik zei, de hele troep kwestie van, van de kinderen uh, uit bed te kunnen halen In de auto te zetten En dan te hopen dat ze nog een eind slapen Tot we boah, goed en wel voorbij Brussel zijn ofzo. Ja. Um, Maar het zal toch ja, goed acht uur onderweg zijn, denk ik en om dat helemaal goed te krijgen, zijn er toch wel een aantal dingen geweest die op orde moesten gesteld worden voor we konden vertrekken. Want uh, ja, ik heb drie kinderen en om met alle drie die koters naar Zwitserland te rijden, ja. dat, uh, dat gaat toch niet vanzelf. Wat, moet er, wat, wat, wat, wat moest eraan gebeuren? De eerste fase was de auto winterklaar krijgen, want we zijn niet zo'n uh, zo autorijders. We hebben er wel eentje om... Uh, onze kinderen overal naartoe te krijgen en onszelf zo nu en dan, maar zo'n echte lange reis, zeker met die hele bende, was nog niet helemaal gebeurd. Dus de, de auto is helemaal uh, op punt gezet door de garage, de bandjes gewisseld. Voorzien van winterbanden ja. trouwens, of is dat niet? Nee, nee, de winterbanden, dat is niet meer gelukt. Ah, ja. uh, de winterbanden zijn overal in België uitverkocht. Dat is waar, ik heb, uh, ik heb uit eigen ervaring uh, ook dat uh, uh, te weten gekomen. Ik heb ook gezocht naar winterbanden, maar ik heb er geen mee gevonden. Ja. We hebben ook onze route moeten aanpassen in die zin, want... Uh, we zouden een stuk over Duitsland kunnen rijden, maar zonder winterbanden mag dat helemaal niet, want die zijn daar verplicht. Dus we zijn nu verplicht om over Frankrijk te rijden, oh, ja, ja, ja, Al valt dat ja. ook nog wel mee, want ja. de Fransen mogen er ook wel zijn. Ik ben trouwens al eens in Duitsland geweest dit jaar, <laughs> uh, dus Frankrijk zal het worden. Ja, ja. Uh, dus de auto staat helemaal op punt. Dan ja. is uh, de dakkoffer van de zolder gehaald, die is uh, helemaal netjes afgestoft en op het dak gemonteerd. Dat zijn die, die, ik noem dat de doodskisten op het dak. Zo, dat ziet er een beetje uit, uh, luguber zo, maar dat zijn die dingen waar je heel veel in kwijt kan uh, op je dak. Dat is dat of zo. Het ziet er inderdaad als een soort aerodynamische doodskist uit. <laughs> en er kan inderdaad een heleboel in, want... Uh, zonder die, uh, die kist, ja, als je met drie kinderen op stap gaat, je hebt dat wel nodig, zo'n dakover om, um, om de hele zooi te kunnen meesleuren. Uh, sneeuwkettingen hadden we nog niet. Mm -hmm. En wat we ook nog niet hadden, en wat nog veel belangrijker is, is uh, in-car entertainment voor de kinderen. Je meent uh, het. Dus we hebben nu zo twee televisieschermpjes die achteraan de zetel hangen, waar we een DVD'tje kunnen spelen. Dat gaat echt geweldig Fantastisch. Orde. En waar in Zwitserland zitten jullie? Um, Ten noorden van Zürich, een, een dorp ten noorden van Zürich, waar we uh, zelf ook nog nooit geweest zijn natuurlijk. Een aantal van onze vrienden wel al, die zijn al eens uh, op bezoek geweest in, uh, in uh, Wurenloos, want zo heet het daar. Um maar we gaan het voor het eerst eens bekijken, uh, ginder. Zijn jullie al in Zwitserland geweest, of ooit? Ik kan me niet herinneren dat ik ooit al in Zwitserland geweest ben. Misschien ja. ooit als kind, maar dat uh, zit toch wel geweldig ver weg. En uh, ja, mijn kinderen in elk geval nog nooit. En die gaan natuurlijk wel de tijd van hun leven hebben, want uh, tien volwassenen is één ding, maar elf kinderen op een hoop, dat gaat al uh, dat gaat al wel helemaal plezant worden. En gaan die allemaal de overgang ook meemaken? Of gaan jullie er dan in, in bed steken toch? Of, uh... wow, we gaan zien hoe ze zich hebben. Hè. Als, uh, als de kindjes het, uh, het goed uithouden, dan kunnen ze nog, uh, nog een eindje mee. Er zijn er ook van, uh, van verschillende leeftijden. De jongste is, is onze jongste, die is amper een half jaar. Ja. En voor de rest gaan we het wel moeten bekijken uh, hoe ze zich hebben. Maar ik neem aan, als uh, al die kinderen is, uh, ja. is zwaar op dreef zijn, dat ze nog niet al te snel zullen willen gaan slapen. Nee. Een beetje een vreemd land, hè, Zwitserland. Ik heb een beetje een vreemd gevoel bij. Half Europa, half niet-Europa. Een ja. beetje buitenbeentje, maar het is wel prachtig natuurlijk. Hè? Als je daar over de snelwegen cruist en je hebt uh, de mooie bergen aan beide kanten met uh, de groene weiden en die oranje mil nee, die, die paarse milkakkoe, die daar... Uh, <laughs> Hoe nee. Daar wonen die. Ja, daar wonen die. De milka-koe bij de vatten. Maar je bent nog weg geweest. hè? Je bent eerder um, naar Liverpool geweest, geloof ik. Hè? Dat was de dienstreis dan. Hè? De, de dienstreis. Ik heb twee dienstreizen gedaan de voorbije maanden. Eentje naar München in Duitsland om naar wat software te gaan kijken. En dan eentje als reporter naar Liverpool. En dat was op 8 december. Want toen was het daar, uh, zal ik het feest noemen... John Lennon was 30 jaar dood, dus echt een feest was het niet, of ja, toch niet ja, ja. een soort uitbundig feest. herdenking. Het was inderdaad meer een soort herdenking, al was het een beetje dubbel, want hij is niet in Liverpool gestorven natuurlijk, hij is gestorven in New York. Hij is op 8 december 1980 daar, daar neergeschoten. Ja. En er is al jaar en dag een herdenkingsmonument voor John Lennon in New York, in Central Park. Als je John Lennon wil eren, dan, dan kun je daar terecht. En dat wordt ook zeer gretig gedaan door de fans. En daarom was het ook wat, wat raar dat er nu op zijn, op zijn sterfdag van alles te doen was in Liverpool... Uh, maar ze hebben een, uh, omdat uh, ja, het is dertig jaar geleden dat hij stierf en hij zou dit jaar ook 70 geworden zijn. En Liverpool was natuurlijk zijn thuisstad uh, van John Lennon en van de Beatles, natuurlijk. Uh, hebben ze daar toch wel een en ander op mm -hmm. poten gezet. Bijvoorbeeld een monument dat in oktober dan weer onthuld is, toen uh, John Lennon 70 zou geworden zijn. En, uh, het Peace and Harmony Monument dat staat daar in Chavaz Park in, uh, in Liverpool. Mm -hmm. En. Um, dat is toen onthuld door Julian Lennon en door Cynthia Lennon. Uh, Cynthia uh, is de, de ex-vrouw van, uh, van John Lennon. En uh, Julian was, uh, of is de zoon die hij met, uh, met Cynthia had. Wacht, ik neem een de hoor, ik ben aan het opschrijven. Dus, uh... Het gaat zo meteen uh, helemaal duidelijk worden okay. waarom ik daar allemaal over begin, over die familiebanden. Uh, dus uh, uh, Cynthia en Julian zijn... Engelsen, die, die, die horen thuis bij het Engelse verhaal van John Lennon. En Yoko Ono en hun zoon Sean Lennon, die horen eigenlijk thuis bij het New Yorkse verhaal van John Lennon. Want hij heeft natuurlijk een heel stuk van zijn leven daar gewoond. En als je in Liverpool nu naar die feestelijkheden gaat kijken, dan komen Julian en Cynthia er wel aan te pas. Maar over Yoko en over Sean wordt daar met geen woord gerept. En dat is toch wel een beetje vreemd, want... Uh, je hebt dat Peace and Harmony Monument waar ik het net over had. Dat is in uh, oktober onthuld op uh, John Lennon's verjaardag. En uh, Julian Lennon, die was daar ook, die heeft dat mee onthuld. Uh, Sean Lennon, daar was geen uh, spoor van te bekennen. En daar spreken ze in Liverpool ook niet over. En, uh, bewust? Bewust denk ik ja, want uh, ze hebben daar natuurlijk ook helemaal niks mee. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een zoon van John Lennon... ...en is Yoko Ono ook wel de weduwe van John Lennon... ...en horen zij zonder meer thuis in dat verhaal... Uh, maar het is echt vreemd dat, je, dat, je daar, dat ze John Lennon eren als persoon, en terecht natuurlijk. En dat ze zijn muziek uh, centraal stellen in, uh, in dat eerbetoon. En dat ze het ook over, over zijn, uh, zijn familie hebben, en zijn kinderen, en zijn vrouw of zijn weduwe. Maar dat ze dan alleen maar het Engelse stuk pakken, dat is echt een beetje raar. Net alsof hij geen leven en geen andere dingen heeft gedaan in New York. Uh. Ik heb een, een meneer die daar voor The Beatles Story werkt, dat is een, een museum. Enfin, die hebben een museum. In, uh, in Liverpool, en die hebben ook zo begeleide tours langs uh, alle belangrijke punten in, uh, in Liverpool. Uh, je hebt daar Penny Lane bijvoorbeeld, je hebt daar Strawberry Field, ah. je hebt daar het, uh, het huis waar Aunt Mimi woonde, John Lennon zijn Aunt Mimi, waar hij een belangrijk stuk van zijn jeugd doorgebracht heeft en waar hij de kriebels voor de muziek gekregen heeft. Uh, ik ben die plekken ook allemaal gaan bezoeken toen ik daar was, uh, die paar dagen. Uh, daar was trouwens ook niks te zien, aan, uh, aan Strawberry Field misschien nog het meest, want dat is een plek waar echt heel veel graffiti op de muur staat en waar, waar mensen al eens langskomen als, uh, als een soort bedevaartsplek. Uh, maar voor de rest is dat allemaal zeer Engels en dat betekent zeer proper en zeer goed onderhouden. En je ziet daar dus uh, behalve een naambordje. Uh, dat het uh, daarover English Heritage gaat, uh, verder niks aan. Um, dus ik had best wel wat, uh, wat meer verwacht van, uh, van de sfeer in Liverpool. Ja. En wat dat Peace and Harmony monument in uh, Chavez Park betreft... Uh, een andere meneer, die dus voor de Beatles Story werkt, die, uh, die zei van kijk, uh, de mensen gaan altijd naar Central Park als ze John Lennon willen eren. Wel, uh, we hebben ze eigenlijk hier nodig, die mensen, want toerisme is zeer belangrijk voor onze stad. En als we de toeristen naar hier willen halen, hebben we zelf een monument nodig. Dat is een beetje de verkeerde reden om zo'n monument neer te zetten, vind ik. Uh, aan de andere kant is het wel een heel mooi monument geworden. Hè. Het is uh, een, uh, een soort bol die de wereldbol moet uh, voorstellen, denk ik. Daar zit een, een gitaarvorm in verwerkt, die natuurlijk de muziek van John Lennon moet symboliseren. En er zit ook een, een witte duif in verwerkt, en die moet de geest van John Lennon symboliseren. Want hij heeft ooit eens gezegd tegen, tegen Julian, toen hij nog een, een kindje was, moest ik ooit komen te sterven, mijn beste Julian, dan zal ik als alles goed is daarboven dat laten weten aan jou en... Als ik iets laat weten, zal mijn boodschap komen in de vorm van een witte veer. Julian heeft ooit eens een tournee gedaan, is ook een muzikant, tournee gedaan in Australië. En daar heeft hij van een soort uh, medicijnman uh, van een of andere inboorlingenfamilie een, een witte veer gekregen. Uh, en daar was hij zo van onder de indruk dat hij er uh, nog altijd van overtuigd is dat zijn, uh, dat zijn vader daar ergens is. Ja. Een signaal, als het ware. Wat er vooral mooi was, die, diezelfde dag, die 8e december, was dat de uh, Beatles Story, dus die, uh, die organisatie die onder meer het museum heeft, uh, gezorgd had voor een sing-in, zoals ze het, uh, het noemden. Ja, John Lennon heeft uh, ooit de beroemde bed-in gedaan uh, met Yoko Ono, waarbij ze dagenlang in bed bleven om uh, aandacht te trekken voor uh, vrede en dat ja. soort uh, leuke dingen. Voilà. Wel, ze hebben daar een sing in gedaan, een soort sing Waarbij ze zoveel mogelijk mensen uh, in dat park probeerden te krijgen Bij dat monument ja. Om dan samen liedjes van John Lennon te zingen En dan vooral ook uh, nog aan hem te denken En eigenlijk was dat wel een heel mooi moment De, de opkomst was uh, niet van duizendtallen, eerder van uh, een paar honderd Maar wel heel mooi, omdat het vooral Liverpudlians waren die er, uh, die er waren, denk ik Hoe heette zij? Liver... The Liverpudlians Liverpudlians de inwoners van Liverpool zijn ja. Liverpudlians. Dat is mooi. Mooi, hè? En die, um, die kwamen daar omdat ja John Lennon is natuurlijk uh, van, van hun... Uh, wat die mens van, uh, van dat museum ook zei nog over dat toerisme... Uh, we wanted a monument in his spiritual home. Kwestie van uh, duidelijk te maken. Kijk, New York, uh, ja, dat is belangrijk geweest in het leven van John Lennon. Dat is hier domiciliaerd, maar zijn ziel woont in Liverpool. Voilà, daar kwam het eigenlijk wel een, wel een beetje op neer. En je moet maar eens bekijken, er staan beelden van die, van die Sing-in op, uh, op YouTube, dus je kunt het allemaal uh, zien als je wil. Sing-in en Liverpool, daarmee kom je er wellicht. Zo kom je er inderdaad wel. En uh, ik zal de links ook op de, op de website zetten waar, uh, waar deze podcast ook te is op draai.be en uh, we kunnen wel eens luisteren naar, naar een stukje klank, het is, het is werkelijk aandoenlijk, luister vooral mee okay. uh, we kunnen nog een keer doen, kan we? ja, yeah. yeah. yeah, we kunnen eigenlijk dat zou het een belangrijkste zijn, om de wereld te herinneren waarom we hier zijn hier we zijn hier, omdat war er nog steeds is, omdat verhaal niet gebeurd, alle dingen die John asked for, preached for, and put in our minds, it's still not here. So until we get it every year, we will be here at this monument. We will remember John. We will fight for peace. We don't have to go to Central Park. We don't have to go to Strawberry Fields. We've got the John Lennon European Peace Monument. We've got the White Feather up there. The spirit of John is always with us. So before we go, before we go, let's just have the chorus the sing-along bit, the easy bit of Give Peace a Chance I <laughs> and I can't remember what key I did it in <laughs> hey. Oh we are safe Let's see those candles Give Peace a Chance As your night, as as Dat is mooi. Ik stel mij, uh, verbeter me als ik fout ben, Floris, een groepje langharige jongeren ervoor met gescheurde jeansbroeken, vuile nagels en uh, uitgelopen uh, uh, gymschoenen, of uh, zie ik dat fout? Je hoort dat er niet meer bij. Wat daar vooral aanwezig was die avond, waren mensen die eigenlijk wel regelmatig van die protestzangen gedaan hebben, in de tijd dat zo'n protestzangen ook nog echt modieus waren, want dat is natuurlijk niet echt meer van, van deze tijd. Het nee, nee. wordt zo nu en dan nog wel eens gedaan, maar uh, ja, dit soort uh, sing-ins waar ze, waar ze met kaarsen staan te zwaaien is van een, uh, een ander en er waren ook een paar oudere mevrouwen die, die dat zeiden: Van uh, er, er werden kaarsen uh, uitgedeeld. Maar de kaarsen die ze uitdeelden waren zo van die... Van die uh, oh, hoe heet dat? Van die light flares. Uh, die dingen die je moet breken. En dan komt daar zo'n soort uh, fluorescerend licht uit. Yeah, je weet yeah. wel, uh, van, die, van, die nood, uh, van die noodkaarsen zo. Yeah. Die dienden daarom om, om de kaarsrol te spelen, zeg maar. En die, die dames zeiden van... Bij ons in de tijd waren dat tenminste nog echte kaarsen. Uh, als we een protest hangen, Daar moeten eigenlijk toch wel echte kaarsen bij zijn. Yeah. Ik weet niet hoe het uh, bij jou zit, maar uh, ik ben persoonlijk niet echt opgegroeid met de Beatles uh, mijn, mijn, mijn wonderjaren zitten, zitten een decennium of twee, drie later en ik heb de Beatles zoals iedereen natuurlijk wel, wel leren kennen, want iedereen kent de Beatles of het scheelt niet veel uh, maar degenen die daar die avond waren hebben dat toch echt in hun, in hun DNA zitten denk ik. Een mens vraagt zich soms af hoe de wereld, de muzikale wereld, maar bij uitbreiding de wereld to court, er zou uitgezien hebben als John Lennon nooit was neergeschoten. Hij zou 70 ja zijn dan dit jaar, zo 70 geworden zijn, zeg je. Um, weet je, je, je vraagt je dat soms af, hè, van hoe zou zijn muziek geëvolueerd zijn en zou hij dan nu nog muziek maken? Zou hij dan bijvoorbeeld net als Paul McCartney een soort mm -hmm. ja, levende legende zijn? Wellicht wel. Misschien waren ze ooit terug samengekomen, stel je hoor. Dat zou nog eens een reunie geweest zijn. Beter dan die van, uh, van de police, denk ik. De <laughs> concertreeks, de Beatles revisited <laughs> Zeg Lode, 2011 komt nu wel heel erg dichtbij en dat betekent ook dat je emigratieplannen genadeloos naderen, uh, er is geen ontkomen meer aan hè? 2011, Floris, ik word er zenuwachtig van als ik er nu aan denk... en het is nog niet eens 2011, laat staan als ik dit in 2011 nog eens terughoor. er bestaat een draaiboek, ik ga dat nu, ik ga nu even open kaart spelen... jij weet dat misschien, en de mensen die dit nu luisteren... via hun koptelefoon of via hun computer mogen dat ook weten... er bestaat een soort algemeen draaiboek dat ik een paar weken en maanden geleden gemaakt heb... ik zal het er anders even bij nemen als je mij even toestaat om de grote Canada draaiboek... Een, ik, ik uh, ben nu echt niks aan het verzinnen, ik zweer het jullie... Ik heb hier een, een grote kaft. En daarin zitten ongeveer grofweg geschat, denk ik. 30, 35, 40 bladzijden maximum. Met dus per hoofdstukje ingedeeld wat ik allemaal nog moet doen. Zal ik, heb, heb, heb je even tijd, Floris? Ik zal er een paar dingen uithalen. Hè. Dus bijvoorbeeld, kijk, het huis moet verhuurd worden. Wij moeten dus uh, het huis dringend op de markt gooien. Zoals het dan zo mooi heet in makelaarstermen. Dan moeten we... Iemand voor zoeken. Enfin, we hebben iemand, maar die mens moet dat nog allemaal geregeld krijgen. Wat staat er nog op? Ik, ik overloop gewoon willekeurig. Hè. De autoverzekering. Uh, om daar aan de goedkope autoverzekering. Uh, enfin, goedkope en autoverzekering, dat zijn twee dingen die niet samen gaan in één zin, maar om zo. Uh, ...goedkoop mogelijke autoverzekering, de minst dure autoverzekering te hebben... ...moeten wij een brief hebben van onze huidige maatschappij in het Engels... ...waarin staat dat we echt wel goede chauffeurs zijn... ...en dat we nog nooit een ongeval gehad hebben. Uh, we moeten een aantal kaarten opzeggen, tankkaarten, bankkaarten. Ik moet mijn loopbaanonderbreking nog regelen bij de RVA. Ik moet bijvoorbeeld periodieke betalingen bekijken en eventueel annuleren. Ik moet, we moeten de auto's stilaan ook beginnen verkopen... Het kan nog wel even duren, maar ik moet er al eens over beginnen nadenken. Hoeveel vraag ik voor die dingen? Ik moet een lijst laten opmaken over de inspuitingen die onze kindjes gehad hebben, bijvoorbeeld. En in het Engels laten vertalen. Ik moet een internationaal rijbewijs halen. En zo gaat die lijst gaat maar door en door. En voor elk ding dat je denkt af te werken, komt er iets bij. Want dat internationaal rijbewijs, daar blijf je dan nog twee extra documenten voor nodig te hebben. En dan moet je weer langs twee andere instellingen. Ik heb zo'n teller um, hier... Thuis staan En daar staat exact op, op dit ogenblik, hoeveel dagen er nog uh, ons nog resten. Hoeveel dagen er nog tussen nu en het vertrek zitten. En toen ik dat ding vanochtend opendeed, keek dat mij aan met de melding dat er nog 58 dagen naartoe Toen kreeg ik het een beetje uh, benauwd um, om eerlijk te zijn. Nou, het is nu het eerstvolgende waar je moet aan werken? Het meest dringende nu is het huis. Uh, we hebben altijd gezegd dat we willen het huis um, ja, het moet verhuurd worden um, en je moet toch realistisch spreken... heb je toch ongeveer twee maanden nodig, denk ik... Uh, tussen het moment dat je het op de markt zet... en dat je echt uh, er iemand kan inkrijgen, contract getekend... Um, ja, en we zitten nu op twee maanden, hè? dus iets minder zelfs dan twee maanden. Ja. Het heeft allemaal een beetje aangesleept, ook omdat we nog een aantal renovatiewerken uh, gedaan hebben. Um, en omdat je ook mensen niet naar het huis wil laten kijken zolang dat niet gebeurd is. Dus de badkamer is nu vernieuwd, um, de keuken heeft een nieuw likje verf gekregen... Um, dat soort dingen, de plafonds zijn, zijn nog eens opnieuw wit geschilderd. Dat is nu helemaal afgerond sinds vorige week. En nu kunnen we echt in zee gaan met een makelaar. Omdat we natuurlijk ook dat huis gaan verhuren. Maar aangezien wij in Canada zitten, daar ook geen, geen ellende mee willen hebben. Je kan moeilijk als er een kraan lekt of een de boiler is kapot. Je kan moeilijk in het vliegtuig springen en naar hier komen. Dus we gaan het volledig uitbesteden. Er bestaan mensen voor, er bestaan agentschappen voor... Rent, rentmeesterschap heet dat trouwens met een heel mooi Nederlands woord. Ik wist dat niet dat dat uh, daarvoor uh, stond. Um, dus dat moet allemaal geregeld worden. Dat is nu het, het meest dringende. De hele administratie, de hele papierwinkel rond dat huis. Um, en ik schat dat het huis... Het is nu eind december, voor degene die dit nu beluistert... Uh, later of, of binnen enkele dagen. Het is nu eind december. Ik schat dat het huis in de eerste week van januari... Als de kerstvakantie goed en wel, uh, of de, de, de nieuwjaarswende uh, voorbij is... ...dat het huis dan uh, effectief de markt zal zijn... ...en dat er echt uh, mensen komen kijken. Dus dat is nu het dringendste om op jouw vraag te antwoorden, Floris. Ja, ben ik ben reuze benieuwd hoe vlot het allemaal gaat gaan. Uh, de datum waarop je denkt te emigreren, uh, de grote stap te zetten... ...is eind februari, dus dat komt, uh, zoals je al zei, angstwekkend dichtbij... Ja. 26 februari. 26 februari. Ja. Hoe, hoe zit het aan de kant van, uh, van Moncton? Komt het daar uh, een beetje in orde, denk je? <laughs> aan die kant blijft het, uh, blijft het opvallend stil. Nee, we hebben daar een paar contacten. En ik, uh, ik mail... Uh, geregeld het is nu veel gezegd, maar ik, regel, ik, ik mail met die mensen... en we skypen al wel eens. En ik volg het nieuws ook vandaar. Uh, maar je kan daar op, op dit ogenblik onmogelijk al een huis huren... Um, we hebben dat ooit wel eens gedaan. Een paar weken geleden zagen wij een fantastisch huis. En zeiden we... ja, We gaan die mensen eens mailen. En die mensen zeiden... Ja, het is dus goed. Kom maar af. Geen probleem. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet. Je gaat niet in het vliegtuig springen en even een huis gaan bekijken. Hetzelfde met een job. Je kan hier perfect brieven zitten sturen en je cv naar ginder versturen. Maar niemand gaat jou daar aannemen... Als ze jou niet gezien hebben, en het is niet de bedoeling dat ik tussen dit en 59 dagen of 58 dagen nog eens uh, naar Ginder vlieg. Dus we gaan dat allemaal daar moeten doen. Um, waar, waar, waar, nu, waar men nu in Moncton dan bezig, mee bezig is, is het, het ongelooflijke pokkenweer. Het is daar een ongelooflijk... Slecht weer. En nu ga je zeggen, ja, het is daar winter. Ja, oké, okay, maar ze zijn daar ze, ze zijn nu toe aan hun vierde storm uh, dit seizoen. Je moet weten, de winter in New Brunswick in Canada... Uh, begint normaal gezien midden november en duurt tot midden maart. Dan begint het te sneeuwen, dus midden november is er sneeuw die blijft liggen tot midden maart. En dat is een rustig um, winterweertje met af en toe de occasionele sneeuwstorm. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar dit jaar is het, is het anders en ja, ook de mensen met wie ik daar nu spreek en het nieuws dat ik probeer te volgen, het gaat maar over één ding, het gaat over die stormen, die, uh, die winterstormen die nu bezig zijn. Uh, midden november brak aan en er, was helemaal, er gebeurde helemaal niks, er viel geen sneeuw. Het was zelfs uh, overdreven warm voor de tijd van het jaar. En toen is het uh, like hell beginnen regenen. Uh, en ze zaten echt met overstromingen ten noorden van Fredericton. Dat is uh, het provinciehoofdstadje. Uh, uh, waar uh, hele dorpen overstroomden. Uh, rivieren buiten hun uh, oevers getreden. Er was geen sneeuw, het was op een gegeven moment, heb ik zelf gezien, hier 11, 12 graden. En er is heel veel schade, miljoenen schade toegebracht door die overstromingen. Ja. En daar waren ze toen echt het hart van in, omdat ze zich afvroegen wat er met de winter gebeurd was. Ik ga je even een stukje laten horen, misschien uit het uh, CBC uh, nieuws, het uh, Canadian Broadcasting Corporation... Uh, ...de openbare omroep nieuwsbericht. En je, je gaat horen, uh, enfin, je moet er eigenlijk ook beeld bij hebben... ...maar dat is moeilijk natuurlijk in deze podcast. Je hoort een verslaggeefster die bijna letterlijk wordt weggewaaid. Ga je even, even laten horen. Extreme weather in the east. I'm going to go to Moncton where Jennifer Choi is being blown around... ...in the bad weather there. She says the high winds and rain, they just keep on coming. Environment Canada still has warnings out right now... The way up. Uh, it's from Miramichi down here to the Moncton area. As you can see, you know, my hair is flying. The wind has really picked up. It's around 90 kilometers per hour. The high winds, of course, are pushing the water onto shore, flooding people's homes. We are now seeing erosion at beaches in Shediac, uh, very close to here. Parley Beach is a very popular tourist destination and a place where locals go. Ja, volgens mij had de cameraman haar vastgebonden met twee stevige zeekeien, Want anders was het meisje zeker gaan vliegen. Ze zegt dus inderdaad dat er in de buurt van Monkten gigantische regenbuien ook. En heel veel wind was. En dat was de teneur eigenlijk rond eind november, begin december. Geen sneeuw, heel veel wind, heel veel regen ook. Overstromingen. Ja. Ja, witte kerst, dat zat, er, dat zat er niet in. En dat was lang geleden dat ze geen witte kerst meer hadden. En toen kwam er. Kerstmis. Het was niet echt een witte kerst. Op een paar plaatsen in New Brunswick lag er wel een laagje sneeuw... maar niet de hoeveelheid die ze daar gewoon zijn. En toen, ik weet niet of je dat gehoord hebt in het nieuws... toen kwam plots... Na kerstmis, op tweede kerstdag, kwam er een gigantisch front binnen vanuit het oosten van de Verenigde Staten. Waar de luchthavens daar in Boston, New York, in Washington gesloten zijn. Mensen zaten, duizenden mensen zaten zonder stroom, wegen waren helemaal onbereidbaar. Dat, dat front is ook New Brunswick binnengetrokken. En toen zaten ze, ongeveer twee dagen na kerstmis, zaten ze... Plots met sneeuw en dat klonk zo toen. Even voor de hardiest maritimers, this fourth storm in four weeks was a bit much. This post-Christmas gift of a nor'easter brought northeastern New Brunswick a blizzard. High winds whipping up as much as 40 centimeters of snow. All over the region, getting around is treacherous and travelers are being put to the test. Stressful, very stressful. They... The so is about half an hour late, hoping to get over the bridge before it closes, if it closes at all. Ja, dus ga er maar aanstaan. Je krijgt eerst liters en liters water over je heen. Je huis stroomt onder, je bent de boel nog aan het opkuisen. En um, je hoopt op een witte kerst, zelfs dat zit er niet in. En net als de kerstboom, bij manier van spreken, stilaan terug richting uh, zolder of uh, richting uitgang uh, uh, moet gezet worden. Uh, uh, krijg je 40 centimeter sneeuw op je dak en zijn de wegen uh, compleet... Uh, ja. Het is wel een feit dat er uh, in Europa, het, hier bij ons, het weer ook niet... Uh, Alledaags is hè, dat wij ook met uh, onze fair share van uh, problemen zitten. Het is, een beetje, het is een beetje vreemd weer, dus daarover gaat het nu tegenwoordig. Uh, ik vraag me af wat het volgend jaar zal zijn als, als wij er zitten. Maar, uh... Je kijkt er dus geweldig naar uit, ik hoor het al. Ik klink uh, alsof ik het uh, niet zie zitten, maar ik voel het met <laughs> ogen natuurlijk uh, het weer. Omdat het zeer belangrijk is een mensen. Uh, Leeft daar ook meer met het weer dan, uh, dan hier. Ik, ik, ik kijk er met grote ogen naar en ik probeer het mij voor te stellen dat je 40 centimeter sneeuw voor je deur hebt liggen. Dat je buiten komt en dan je plots je knieën niet meer ziet, omdat die volledig uh, in de sneeuw zitten, want daar komt het op neer. En ik heb op, het, uh, op YouTube, omdat je daar straks uh, YouTube vermeldde om, om een aantal filmpjes zitten uh, in Liverpool uh, of te zingen in Liverpool te gaan zien. Of te gaan bekijken. Um, je kan, als je. je moet maar eens, uh, op, als je dan toch op YouTube uh, zit, moet je eens intikken Snowstorm New Brunswick en dan uh, krijg je een aantal uh, apocalyptische beelden te zien van, uh, van auto's die uh, met nul zichtbaarheid zich een weg proberen te banen door straten en niemand die de gordijnen opentrekt en de sneeuw ongeveer halverwege zijn ruit ziet um, zo diep is die ondergesneeuwd ik probeer het mij voor te stellen, ik denk dat het een, een hele aanpassing zal zijn wat, wat dat betreft, maar ik heb er op zich geen angst voor, ik kan perfect tegen de koude, het is een, een, uh, een andere manier van leven denk ik ja dat zal wel in elk geval, uh, over die manier van leven gaan we nog veel meer te weten komen, van zodra je daar ook effectief bent, want uh, op dit moment is deze podcast nog een beetje een vreemd geval. We hebben het over Canada terwijl jij nog gewoon in België zit, en uh, dat is allemaal wel fijn, maar we willen toch graag de verhalen horen van hoe het er ginder aan toe gaat. En uh, het is niet evident om zo'n onderneming uit te voeren. Dus de uh, volgende paar afleveringen van de Canada Draai gaan we het nog uitgebreid hebben over de hele organisatie van jullie emigreren naar Canada avontuur. En dan, ja, eind februari is er de grote reis natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. En ik. Uh... Ik plan een beetje om een, een soort audiodagboek bij te houden. Ik, ik werk daar nu al aan en ik neem regelmatig wel eens een paar dingen op. En ik ga daar ooit iets mee doen. Het zij in een documentaire of het zij um, op de radio iets mee doen. Maar ik zal um, beloven dat ik in avant-première uh, misschien al een aantal dingen laat horen. En alles wat ik opneem, daar uh, een sneak preview... Uh, in deze podcast uh, zal laten horen en dat zal publiceren op draai.be ik ben serieus benieuwd en je zegt het daar inderdaad draai.be, dat is onze website daar uh, vind je deze podcast daar kun je ook commentaar achterlaten als je dat wil, als je zegt uh, ik heb iets te vertellen dat ik uh, graag met jullie en je luisteraars wil delen, dan kan dat, neem het op als een uh, mp3 bijvoorbeeld en stuur het, uh, stuur het door, dan uh, gebruik ik het misschien wel in, uh, in deze podcast en uh, voor de rest zie ik je Graag in de draai.